ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdamse clubs gaan zaterdag waarschijnlijk toch open. Vorige week kondigden clubs een discotheek al aan dat ze hun deuren ook na 10 uur 's avonds open zouden doen, omdat ze klaar zijn met de coronaregels. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat er boetes tot 4500 euro worden uitgedeeld... en dat discotheken mogelijk moeten sluiten. Het trekt de initiatiefnemer zich niets van aan. De reactie op de boete is dat wij wel gewoon doorgaan met de actie en open zullen blijven. Uh, dus uh, de twaalfde gaat gewoon door. Um, en ik heb nog niet van clubs in Amsterdam vernomen die uh, er niet mee door zullen gaan. Het is nog niet 100% zeker dat de clubs ook echt open gaan. Morgen komen ze nog één keer samen om het door te spreken. Het kabinet gaat toch kijken of ze wat kunnen doen tegen gokreclames. Koning Toto, Ellie lust in een casino, de commercials vliegen je om de oren en mensen brengen steeds meer tijd door op die goksites. De Tweede Kamer had het kabinet ze eerder al gevraagd aan wat aan die reclames te doen, maar de vorige minister zei dat dat juridisch te ingewikkeld is. De nieuwe minister gaat kijken of hij er toch iets aan kan doen. In Rusland is een 16-jarige jongen veroordeeld voor het spelen van Minecraft. In de game bouwde de jongen een kantoor van de veiligheidsdienst na. Samen met twee andere jongens wilde hij dit zelfgemaakte gebouw opblazen. De gamer is voor zijn actie voor maar liefst vijf jaar naar een strafkamp gestuurd. En schaal dierliefhebbers opgelet, naast mosselen kan je in Zeeland nu ook oesters uit de muur trekken. De mosselautomaat in Ierseke is tijdelijk omgetoverd tot oestermuur. Handig voor als je opeens superveel zin krijgt in die snack, zag een verslaggever van om op Zeeland. Het is weer wat anders en uh, we vinden het altijd leuk als bedrijf om nieuwe dingen te doen. En uh, ook te kijken hoe die nieuwe dingen werken. 34. Oh, hey. Klinkt echt als een... Het klinkt bijna als een appartementsdeur die open gaat. Nou, en dan hebben we gewoon een, een doosje oesters uh, in handen. Het kan je thuis komen hè? De oesters zijn ongeveer 10 dagen houdbaar. Tip van de kweker: kijk even of ze niet half open staan, dan zijn ze niet meer vers. En ook als ze stinken, kun je ze beter niet eten.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. You cannot look the other way. Rising And I'm running out The world is spinning on the edge We can't go on the way we can oh, yeah. Look at what you've done Look at what you've done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 Dus, uh, maar ja, uiteindelijk moeten we de... toch allemaal een beetje bij ons eigen ding blijven. Ja, de kunst is af en toe ook om even een beetje een ander geluid te, te kunnen laten horen, ja, denk precies. ik. Ja, precies. Dat is. Ja, um, precies. Zullen we hem dan maar gewoon uh, laten uh, horen? Hartstikke leuk, ja. Dat is hem. Hier komt hij. Hanneke Laura met Turn the Tide. Turn it tight We need to turn it tight Take me for granted I'm a fool Like your traffic or destroy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 Wondering if you're lonely, baby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 You'll be crying now yeah.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 she told me about you. How you're like the lunar light, overshadowing the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 En ik ben er toch een beetje weg van, van het album Ark. En daar staat ook dit nummer op, Elizabeth.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 Speelt de stilte met me. Lup ik langzaam in het water. Hey yeah. yeah.